van met het NOS journaal In Tjaat zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen... door zelfmoordaanslagen, onder wie vijf daders. Ruim 50 mensen raakten gewond. De aanslagen zijn vermoedelijk het werk van de islamitische terreurgroep Boko Haram uit buurland Nigeria. Rond vier uur vanmiddag waren er explosies in een grensplaats... aan de oever van het Tjaatmeer. Een aantal vrouwen bliezen zichzelf op bij een vismarkt... waardoor 16 mensen omkwamen. En bij een zelfmoordaanslag op een vluchtelingenkamp... kwamen 22, men 22 mensen om you <laughs>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 Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan met 1-2 gewonnen. Bernaldem scoorde in de eerste helft en vlak na rust maakte Snijder het tweede doelpunt voor Oranje. In de laatste minuut van de extra tijd scoorde Kazachstan nog tegen. Door de uitslag blijft Nederland kans maken op deelname aan het EK. Daarvoor moet Nederland voor Turkije eindigen in de pool. Turkije speelt vanavond nog uit tegen Tsjechië en dat is al geplaatst. Transavia stopt met de vluchten vanaf Maastricht-Age Airport. De luchtvaartmaatschappij vlog deze zomer drie keer in de week met twee vluchten naar Creta en één naar Atalja. Volgens een woordvoerder van Transavia was er onvoldoende vraag naar de vluchten. De maatschappij gaat zich nu meer richten op de regionale luchthavens van Eindhoven en Rotterdam. Het weer het blijft vannacht grotendeels onbewolkt. Plaatselijk kan het een graad vriezen en mogelijk ontstaat hier en daar mist. Morgen is het opnieuw zonnig, maar wel kouder dan vandaag. Het wordt tussen de 10 en de 12 graden. Door de schale oostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. GFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. Met, Met nu de Nightwalk. Ladies and Gentlemen.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 Met Mario Zandvoor zaterdagavond op ZFM Can you hear the sound Can you hear the sound? Can you feel the heat? Baby bring that back. DJ, play that piece. Can you feel the heat? Please bring that back. DJ play that piece yes. Hear the Can you feel the heat? Baby, back. <laughs> Can feel the, the heat? Baby, bring that back. DJ, play that breath. Can you hear the sound? Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht Het beste van dance, R&B een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show nieuws, de partyagenda en het 10 boven. Beste plaat van dat soort. Als opening worden we Jochem gerouwd met DJ Play That Beat. Zo meteen onderweg Jessica Mowboy. Janet Jackson heeft alweer een nieuwe plaat gemaakt. Maar nu eerst op de radio Michael Kalvan. In de Kreider en Gennaro Naveel remix, hier is treasured soul. Now this your jam now do your dance. This that jam now do your dance. This that jam now do your dance. This that jam now do your dance. Make it work, make it work, make it work, make it work, make it work, make it work. Make it work, make it work, make it work. Make it work, make it work, make it work. Tonight we gon' come all together. Let me see your hands up. high. Wanna come with me and take a ride What you want, baby, Baby, this is how I do it Ah, oh, we feeling good? Are oh, we in this place? Ah, oh, now bring that beat <laughs> back Mr. DJ Burn it up. Burn it up. Oh. Good night. I mean, bye. See you later. <laughs> All night, daylight, everything that we have. De muziek van Jessica Malkboy. This ain't love en daarvoor hoor je Jenna Jackson met haar laatste schijnt Burn it up. Deze samen met Miss Elliot. Zie je hem zand voor de night Ik heb nog even een beetje nieuws voor je. Will Smith is vastberaden weer het podium op te gaan. Hij werkt aan een nieuwe muziek en uh, hij wil volgend jaar op wereldtoernooi. Ik sta aan het begin van dit proces. Ik probeer weer een beetje los te komen en de boel af te stoffen, vertelt de acteur die eerder hit scoorde met nummers als Getting Jiggy With It en Summertime. Dat deed hij allemaal in het radioprogramma van Zenlo op uh, Beach One Radio. Wills laatste album stamt alweer uit uh, 2005. Hij geeft daar een redelijk zeker van te zijn... dat hij in 2016 begint aan een wereldtour met uh, nieuwe muziek. Ik ben er klaar voor. Ik heb veel te delen en kijk uit naar... om weer met muziek bezig te zijn. Het is de bedoeling dat hij op tour gaat samen met zijn oude koppaan... DJ Jesse Jeff, met wie jij in de jaren 80 en 90 een duo vormt. Jeff en ik hebben nooit echt een volledige tour gedaan. Ik was altijd druk met de Fresh Prince of Bel Air of een film. Dus ik kijk ernaar uit om samen op een volwaardige tour te gaan. Met de oud om te rappen voelde 47-jarige Smit zich niet. 40 is het nieuwe 30 of is het nu 50 misschien wel het nieuwe 30? Ik blijf de grenzen opzoeken en zal blijven proberen te doen... Dat te doen tot ik 70 of 80 jaar ben. Dus een aardige uitdaging, hè? It's is een nightwater. Zie je van Zandvoort. Onderweg zo meteen de partyagenda. Muziek van uh, Baas B. Tegenwoordig heeft hij gewoon de naam Bart Zelstra. Maar eerst die Sigma met Redemption. This is about the future what you get's unknown This ain't about forgiveness. forgiveness This is about the light between my bones This ain't about your sanity, sanity. This is about the things you think you know For oh, every time I fell down to my knees Oh, this is regression oh, For oh. oh, every time I said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 Meer dan je naam, meer dan je nummer, meer dan je denkt dat we samen zouden kunnen. Ik wil meer dan een drankje, meer dan een date, meer dan jezelf eigenlijk als ik hem weet. Meer dan mijn lief is, meer dan die vlinders. minder is meer, maar ik ga niet voor minder. Ik wil meer, ik wil meer, ik kan het niet laten bij die ene keer. Ik wil meer, het is nooit. van je tijd, meer van hetzelfde, meer van je aandacht, ik kan het niet helpen. Meer van je dromen, meer van de kleur in je ogen, meer dan ik je ooit heb gemogen. Meer van jouw liefde en meer van je lach, meer van die sessies tot diep in de nacht. Meer van je houden, meer dan die vlinders, minder is meer maar ik ga niet voor minder. Ik wil meer, ik wil meer. Des te meer moet ik dragen. En hoe meer ik te weten kom, des te meer blijf ik zitten met vragen. Is er meer tussen hemel en aarde? Meer dan mijn oren en ogen ervaren. Meer dan ik zo kan verklaren. Meer dan we zijn, ook al zijn we al nou meer dan we waren. En dit is echternaam naam, als daar met meerheid deze samen Jay Johnson. CVM Zandvoort is even tijd voor de party agenda. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 10 oktober 2015. Nou, zo zal het begin weer zijn met Escape in Amsterdam. Met het weekend Brainwash. Met onze eigen Zandvoortse Raymonde natuurlijk. Het begint allemaal om 11 uur vanavond. Nu tot 5 uur in de ochtend in 3 16 euro. Met natuurlijk achter de deks Raymundo, Frederik Abbas en MC is Janto. Dat is allemaal vanavond in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in A Club and Lounge. The Privileged Golden Age. Begint om 11 uur. Intere 15 euro met DJ, uh, onder andere DJ Dylan Lucky. Jack and Rich en MC's Chelsea. En ook nog sexy Mr. S on uh, Sex is uh, aanwezig. En Angels bij DJ. Dat is allemaal vanavond in Ape Club and Lounge. The Privilege Golden Age. En vanavond in Air in Amsterdam. Girls Love DJs in Fights. Begin om 11 uur, duurt dat 5 uur in de ochtend. Intra 18 euro. Met natuurlijk Girls Love DJs. En ze hebben meegenomen Ron Simpson. Ook Criss Cross Amsterdam uh, is aanwezig. Moxicom, Weslow, Sunny. En Not So Typical. En in Area 2 Face Off. Frits To Face en was hij nou? En nog vele anderen. En in Area 3 hebben House Visa, de Birthday Special. Dat is allemaal vanavond in Air in Amsterdam. Het feestje Girls Love DJs in White. En ze hebben een heleboel mensen uitgenodigd. Hè. En vanavond in de Melkweg het, het feestje Encore, Hollands Home of Hip Hop en RB. Begint rond middernacht. Intrace 11,35 euro. Hoe kunnen ze het verzinnen? Met de, de line-up Scale, Lead, Washington en Prime. Dat is allemaal vanavond in de Melkweg. Het weekendfeestje Encore. Hollands Home of Hip Hop en RB. En vanavond in de Stalker heb ik weer twee feestjes: Vieze foute Fitnessfeest. Of het Outside Indoor Festival. Met de kruisbestuiving. Dus uh, we gaan vandaag de tweede doen. Die namen spreekt er wat meer aan. Hè. Vanavond vanaf 11 uur ben je welkom in uh, de Stalker in Haarlem. Outside Indoor Festival. Presenteren: Kruisbestuiving. Van 11 tot 5 ben je welkom. En voor meer informatie, zeg voor een zekerheid even clubstalker.nl. Want dan weet je zeker wat de informatie allemaal is. Zie je, we hebben z'n antwoord. Door met muziek op je radio. En doen we met Dimitri Vegas en Like My Future Neo met Higher Places. Show me to a higher place. Take me to outer space. Outer space. I want you to be my friend. But we'll make it to the world ends. show me to a higher place, take me to outer space, I want you to be my friend, we'll make it to the world ends don't uh. give Okay. van Daps met uh, Never Leave en daarvoor de Antonio uh, Gianca met Going Crazy. Het is even tijd voor de party, nee niet voor de part, je gaat er maar voor de tien boven beste plaats voor de dans. Deze week op 10. I Got a Man. DJ Dan en Diva Daniela met I Got a Man. Op negen deze week. Antonia Giacca met Going Crazy. Heb je zojuist op de radio gehoord, hè? En deze week op 8, Richard Gray en Gary. Gary Chaos met SOS, de Richard Gray uh, Deep House remix. En deze week op 7. Harrison en Discipline met How Deep Is Your Love? En deze week op 6 Siege met Skrunk. En deze week op 5 Sugar Star met Hey Sunshine. En dan gaan we kijken naar nummer 4. het Wolf, Lucas en Steve. Kalinda, 2K15. En deze week op 3. Robert Shoes. Met Sugar. En deze week op twee, Dahul en Oliver Helder met... Uh, Je kent hem wel hè, M-H-A-T-L-P. Oftewel, meter at the Love Parade. En deze week op één, Tiesto en Don Diablo. The chemicals. Die gaan we niet voor je draaien. We gaan wel Richard Lake draaien met Stranger. Hier in de Nightwalk op ZFM Zandvoort. Dat was muziek van Felix, Don't You Want Me, 2015. Dimitri en uh, Dimitri Vegas en Like Mike Remix. En daarvoor Richard Gray en uh, Gary Chaos met SOS. Oftewel, uh, message in a bottle hè, van de police. Zie je hem zand voor de Nightwalk het eerste uurtje zit erop. Niet getreurd, zo meteen. De Global House Fires met DJ Mausel. En straks in het derde uurtje vanaf 11 uur met het beste van de clubs uit Italië... met Dizek Kelly. Ze zeggen, blijf gewoon luisteren. Ik laat je achter met de slideback... en Philip B. met de dance. En misschien nog zometeen Marcos Carnaval. Ik zeg tot zometeen, na de break... Up your stereo N.W. W Nightwalk, the on air dance show, Digi FM.